Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nabestaanden reageren opgelucht op de MH17-uitspraak. Drie mannen, de Russen Dubinsky en Gierking en de Oekraïner Katschenko... krijgen levenslang voor het neerhalen van het vliegtuig. Voor de rechters hebben zij zelf niet op de knop gedrukt... maar zijn zij zijn wel verantwoordelijk voor de boekraket die het toestel deed ontploffen. Silene is blij met de uitspraak. Zij verloor haar zoon en schoondochter bij de ramp. Ik had me ingesteld op een... Uh... Ja, dat er veel afgewezen zou worden omdat ik niet teleurgesteld wilde worden. Maar het is me ja, is heel erg meegevallen. Ja. Ook premier Rutte is blij met de uitspraak. Op Twitter heeft hij een statement gedeeld. Verslaggever Marleen de Rooij heeft het gelezen. Hiermee zijn we een stap dichterbij gekomen in de waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Maar het is ook weer een moeilijke en confronterende dag voor veel nabestaanden. Van de 298 slachtoffers die op een vreselijke 17 juli 2014 het leven verloren. De drie veroordeelde mannen zitten trouwens niet vast. Het is maar de vraag of ze hun straf ooit gaan uitzitten. De klimaatactivisten die zich vorige maand vastlijmden aan het wereldberoemde schilderij Meisje met de Parel, mogen voorlopig hun cel uit. De drie werden begin deze maand veroordeeld tot celstraffen van twee maanden. Maar omdat ze in hoge beroep gaan, heeft de rechter nu besloten dat ze voorlopig niet vast hoeven te blijven zitten. En dat Max Verstappen veel fans heeft, bewijst de drukte op het vliegveld van Groningen nog maar eens. Vanaf daar vlogen vandaag een paar honderd Formule 1 fans naar Dubai voor de laatste race van het seizoen. En sommigen waren al een paar uur onderweg om überhaupt op het vliegveld te komen. De reis is begonnen in Soest gisteravond. We zijn met een hele kolonne deze kant op gekomen en hebben in het hotel lekker wat gegeten, gedronken, lekker geslapen. En uh, nou staan we hier op het vliegveld. Dus, uh... Verstappen veroverde een paar weken geleden al zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. Krijg je het weer nog. In het zuiden en het midden is het inmiddels op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een natte dag. Het wordt ook fris. Maxima tussen de 5 en 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits. In de regio Noord-Holland staat nog ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, naar richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen die we meer 20 minuten onthoudt. A5 Amsterdam richting Hoofddorp... voor de aansluiting met de A4 en kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor Knopert Rotterpottelplein 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Badhoevedorp en Amsterdam Gaasperdam... 20 minuten. Op de ring van Amsterdam... tussen Amsterdam Slotermeer en Knopert Watergrazenmeer... een half uur vertraging.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 Another one done. Another one bites the dust. Hey, hate. gonna get you too. Another one bites the dust. Yeah. Yeah. dat uh, de ratten het hier heel erg uh, goed op deden. Afgelopen dinsdag in de kant Kaltenervalshow hebben we dit een beetje uh, uitlopen dieper, dit nieuws. Want uh, de ratten schijnen helemaal te gek uh, te gaan op uh, Queen met One bij zijn Dust. Dit is uh, Zandvoort draait door live. Met daarin een interview wat ik uh, vorige week uh, heb opgenomen met Melissa Borden. Zij is tennis talent in Zandvoort en op zoek naar sponsors. Chic at My Forbidden Lover. Last forbidden lover I don't want no other My forbidden lover I don't want no other I fell in love And I didn't want to do it Cause I knew True. Twee nummers achter elkaar, Chic met My Forbidden Lover en daarachter deze van Kok Robby. Podge, you were on my side. Um, uh, zaterdag, ik moet het even goed zeggen, zaterdag uh, komt er uh, sowieso een interview aan met uh, deze Melissa Boyden. Dat had ik al uh, van tevoren opgenomen, uh, vorige week. en Je hoort hem uh, nu al eigenlijk hier in Bij dit programma. Me uh, uh, uh, Melissa Boyden, zij is...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 So let's go. met uh, Good Morning Judge. We hebben er nog een paar die we nog even kunnen laten horen. is er een van, Linda Ronstedt. En It's So Easy.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 Nobody's really sure Zo, dat was het. De eerste al half uur van deze Zandvoort draait door. Uh, nou moet ik er toch iets hebben, uh, op hebben staan. En er gebeurt helemaal niks. Dus ik moet wel even dit uh, erop hebben. Want ja, anders kan ik niet praten. Straks uh, gaan we nog even een half uurtje nog live muziek doen. Maar eerst uh, de hoofdlijnen van het nieuws. Ik zou zeggen, skip uh, lekker die handel. Voor Zandvoort en de regio. Goedenavond de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland wijst de uitkomst van het MH17-proces van de hand. Volgens Buitenlandse Zaken in Moskou was het niet objectief... en zijn bewijzen die Rusland heeft aangedragen genegeerd. Een hoofddoek voor politiemensen in uniform is geen goed idee. Minister van Justitie en Veiligheid Jesse Gus heeft dat nog eens gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Volgens Jesse Guss moeten politieuniformen neutraal zijn. De uitstoot van stikstof door Tata Steel moet met 8% omlaag. De provincie Noord-Holland heeft dat bepaald in de nieuwe strengere vergunning. De staalproductie hoeft niet omlaag. En het weer vanavond op steeds meer plaatsen droog. Morgen weer regen en morgen wordt het een graad of 10. I feel ashamed. I. I, I. Rotterdam, Zeta Elephant. En ze staan op Eurosonic Noordenslag. Daarvoor hoorde je trouwens mee met Full Down. Dit is ook een, uh, een dame die hier oorspronkelijk uit dit land uh, komt, namelijk Jeruzalem. Het enige wapenfeit uh, wat ze heeft uh, gemaakt is een EP ergens in 2015. En daar staat dit op.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 Ze komen ook uit IJsland. Astridier. later on. Daarvoor hoorde je Rusna 2015 met Shadowland. Ze zingt alleen niet meer. Uh, ze verkoopt ijsjes met haar geliefde. Dus dat is een beetje in het kort het uh, hele verhaal van Jerusa. Ik geloof dat ze vier, vijf nummers heeft uitgebracht. En dat was het dan. Fleetwood Mac. Met een wat onbekende single van Rumors in the Night. is indeed midnight. your was afkomstig van hun album Rumors in the Night er was zijn een aantal singles van gehaald. Deze dus ook, alleen het is nooit echt een hele grote hit geweest. Dat is het enige verschil. Um, straks gaan we nog Alternative FM doen. Sowieso het eerste uur is heel veel muziek. Maar vanaf het tweede uur komen Scarlet Rose spelen en dan is dat live muziek. Hoeveel blokkers ze gaan doen weet ik ook niet, maar dat gaan we straks wel aan de jongens vragen. En er zit ook nog een telefonisch interview met uh, Frank Bond... de erfgenaam van Francis Alban Black. Want hij uh, gaat opnieuw materiaal uitbrengen. Tot aan het nieuws van 7 uur. Dit uh, fijne nummer van uh, Duran Duran. The Girls on Film. Komt van een uh, Nikon camera, heb ik mooi laten vertellen. Het is uh, klassiek erfgoed, zou je kunnen zeggen. Tenminste onder de graven onder ons. En het is Girls of a Film. Ik spreek je straks.